Goedemorgen, ik ben Dielke Teertsera. Dit is het nieuws van NOS op 3. Moet er een belasting komen op vlees? Het kabinet gaat dat onderzoeken. Het idee is dat we door zo'n vleesdaks minder vlees gaan eten, wat beter is voor het milieu. Onze verslaggever Matthijs van der Wiel vroeg mensen op de markt wat die ervan zouden vinden. Ja, het ligt er aan natuurlijk uh, hoeveel vlees. In... 10% duurder. Ja. Zijfelt nog 20? Uh, ja, dan stoppen we, ja. Stopt u dan het vlees eten? Misschien. Nee, ik blijf le vlees lekker vinden. Als het nou veel duurder wordt, blijf ik het toch nemen. Ja. Ja. Of er echte belasting komt op vlees is nog maar de vraag. Veel partijen in de Tweede Kamer vinden het geen goed idee. Vorig jaar zijn er twee keer zoveel mensen vervolgd voor opruiming. Dat is wanneer je anderen aanzet om iets strafbaars te doen, schrijft de Volksrand. Het waren vooral jongeren die opriepen tot verzet tegen de avondklok. In totaal stonden voor opruiing 254 mensen terecht. Bijna een kwart van de Nederlandse basisscholieren kan niet goed bewegen. Onderzoekers lieten 130.000 leerlingen een parcours rennen, springen en hinkelen. Een kwart scoorde onvoldoende en heeft dus een slechte motoriek. Dat is zorgelijk omdat kinderen die nu niet goed bewegen later sneller te dik worden. Een Brits benefietconcert voor Oekraïne heeft ruim 14 miljoen euro opgebracht... Aan de show deden een hoop sterren mee, zoals Snow Patrol en Emily Sandé. En ook Ed Sheeran en Camilla Cabeo deden samen een liedje. In Nederland stond de teller na de landelijke Giro 555-actiedag voor Oekraïne op ruim 106 miljoen euro. Inmiddels is dat opgelopen naar 150 miljoen. Het weer droog met soms wat zon. Vooral in het noorden kan het af en toe een beetje regenen. Daar wordt het de graad of 7, in het zuiden 11 of 12. Vannacht en morgen kans op natte sneeuw. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Weinhandsmaan van de ANWB. De N9 Alkmaar den Helder, is nog in beide richtingen dicht bij Sint Maartenzee door een ongeluk. Het verkeer wordt omgeleid via Uitwijkroute 82. Tot zover de verkeersinformatie.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 Hey oh. That's what's going on Nothing's right, I'm torn I'm all out of faith This is how I feel I'm cold and I am changed, Lying naked on the floor Illusion never changed Into something new